Het Art Loss Register, dat wereldwijd gestolen en vermiste kunstwerken bijhoudt in een register, schat de waarde van de gestolen schilderijen uit de kunsthal in Rotterdam tussen de 50 en 100 miljoen euro. Volgens de directeur is dat hypothetisch omdat de stukken niet te verkopen zijn. Het Art Loss Register is werelds grootste private databank van gestolen kunstwerken. Veilinghuizen kunnen bij de instelling controleren welke kunstwerken als vermist staan opgegeven.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 Sonja Barend Award is een vakprijs voor het beste televisieinterview van het jaar. Eerdere winnaars waren Matthijs van Nieuwkerk, Clary Polak en Twan Huis. Het weer. Vannacht opklaringen. Het is dan zo'n 6 graden. Morgen overwegend bewolkt met af en toe wat regen. Tot dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. KMB ja, Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort naar Apeldoorn zat een file tussen Voorthuizen en Stroe. Drie kilometer, dat heeft te maken met een technisch onderzoek. Na een ongeluk eerder vanavond, de rechte rijstrook is dicht. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via Mens en Relatie. Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar mensenrelatie.nl.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 Drie minuten over negen. Gauw naar uh, Roemenië voor de tweede helft. Roemenië en Nederlands met ons verslaggevers natuurlijk nog steeds. Jack van Gelder en Bas Tichler. Een Paar seconden geleden afgetrapt de tweede helft. Uh, er is nog niet gewisseld. Van Gaal uh, houdt er ook niet van om dat in de rust te doen. Die doet het dan liever twee minuten daarna. Om de tegenstander op die manier niet te veel tijd te geven om erop te anticiperen. Terwijl de Roemenen nu met de diepe bal proberen Marika aanstelling te brengen. Maar die bal die stuitte door in de handen van Steetlenburg. Ook bij de Roemenen trouwens nog dezelfde Mensen in het veld, dezelfde standig op het bord. 1-3 door die goal dus van, van de Vaart, die strafschop in de slotseconde van de eerste helft. Dat kwam eigenlijk wel heel lekker uit. Ik ben benieuwd of de Roemenen zich er een beetje overeen hebben kunnen zetten in de rust. Het is in ieder geval in het stadion, maar goed, dat is hoorbaar wat, wat, wat tam. Terwijl het hier een, nou daar gaan we weer, heksenketel is geweest. En een ongelooflijke geweldige sfeer er was. Maar dat is na de 1-3 van de Vaart toch echt verdwenen. En als dat nou niet terugkomt, en dat kan maar zo... En dat zei ik eigenlijk al toen Van de Vaart aanlegde voor zijn strafschop. Dan zou dat wel eens het beslissende moment in de wedstrijd kunnen zijn op werkelijk alle vlakken. Want je hebt daarmee de wedstrijd om zeep geholpen op dat moment. Dat zou Oranje goed uitkomen. Welbezit van Martens Indi die het uh, iets te makkelijk opvat. Uh, Lens die maakt een overtreding wordt niet voor uh, gesloten. Nederland kan er dan uitkomen. Welk van de middellijn met Strootman is er ruimte helemaal aan de rechterkant van het veld. De van de Vaart en Van Rijn die uh, inderdaad, uh, volgens Groenendijk had het goed gezien, last heeft van zijn pols. En daardoor uh, een bandage heeft op zijn rechterarm. Heeft uh, Narsing aangespeeld. Narsing terug naar Van de Vaart. Van de Vaart met uh, het balbezit. Halverwege de helft van uh, de Roemeen. Aan de rechterkant van dus het veld. Het is Narsing. Narsing uh, probeert uh, langs de man te komen. Bij Rad. En uh, hebben we een uh, blessure hier bij Martins Indi. Die is blijven liggen. Waardoor uh, Nederland nu even met 10 man speelt. Martins Indi ligt binnen de lijnen. Uh, Narsing ziet dat klaarblijkelijk niet. Van de Vaart speelt ook door. En moet Nederland nog oppassen ook. Krijgt nu een vrije trap mee. En daar uh, kan dan even de rust uh, uitkomen. Omdat Martins Indi dus uh, geblesseerd is blijven liggen. En er een blessurebehandeling is uh, halverwege de Nederlandse helft. Uh, en, uh, ik zag niet wat er gebeurde. Ik ook niet. Het gekke is dat ook de spelers het niet zagen. Want Steenburg stond al een minuut of... Uh, maar niet een minuut of wat, maar wel zeker 20, 30 seconden te, te, te schreeuwen en te zwaaien naar iedereen voorin. Van de lichte iedereen geblesseerd. En het schot nou die bal even buiten. Er is dus nu verzorging in het veld voor Martens Indy. Die gaat weer staan. Ik heb ook niet gezien wat er is gebeurd. Men zelf gaat straks verder met een vrije schop. Martens Indy gaat uh, buiten de lijnen nu verder verzorgd worden. We hopen dat dat meevalt en van de vaart staat achter de bal. Dat betekent dat de koppers Heitinga Vlaar, maar ook van Percy zich melden in het strafopgebied. Nederland dus met een man minder in het veld staat. Dan kun je ook zeggen, zullen we de bal, maar gewoon even in de ploeg houden. Dat doet van de vaart niet. Van Percy kopt en bijna is het 4-1. Want in de korte hoek is er nog maar net en tenouwe rood. De redding van Tata Roussano, de keeper. En dat levert oranje dan een hoekschop op. De eerste na rust. Maar dat was een goede kopbal. En het goede nieuws daarbij is dat Martens Indie weer terugkomt in het veld. Ja, en dat uh, Douglas en uh... Jan Maat dus gewoon in de, de koud zijn blijven zitten. Die gaan er voorlopig niet in komen Want het Nederlands helftal. Met uh, een corner misschien kans is om op 4-1 te komen. Komt hij wel voor? Wordt hij uh, doorgekopt door Vlaar? En uiteindelijk uh, via het hoofd van Vlaar... Komt die bal dan over de achterlijn. Terwijl de Viergever, naar mijn idee, op dit moment bezig is met de warming-up. Als het niet zou gaan met Martins Indi, Dat betekent dus dat hij de stand-in zou zijn als linksachter. En niet bijvoorbeeld Emanuelsson. En kiest dan toch in dit geval van Gaal voor een echte verdediger op die positie. Bal diep gespeeld aan de rechterkant van het veld. Buitenspel geconstateerd. Uiteindelijk is het Grozaf die wordt afgevlacht. En het Nederlands helft al dat het balbezit heeft. De eerste twee acties van Heiting gaan die tweede helft waardig goed. De eerste keer gewoon de bal ver naar voren te trappen. En niet meer heel voorzichtig de bal gaan spelen waardoor we in de problemen komen. En de tweede keer wint hij het kopduel van Marika. Heeft dus weer enig zelfvertrouwen bijgetankt. Zal er ook op gewezen zijn door Van Gaal dat hij stringent moet verdedigen. Hij speelt de bal nu naar Van Rijn. Van Rijn aan de rechterkant van het veld. En Arsene krijgt de bal aangespeeld met Rad. Uh, draait er voorbij Narsing. Uh, dan uh, gaat uh, Nathalie de Jong erbij zitten. Waardoor narsing uh, zoiets heeft van wat doe jij nou? Van Rijn uh, houdt dan balbezit via de Jonka Nederland terug. Uh, eruit komen. Het slaat een linie over Het Strootman uh, die uh, de bal doorspeelt naar Lens. Lens aan de linkerkant van het veld. Lens naar Strootman. Stroot 16 meter in, Onzorgvuldig. Strootman uh, nog niet echt heel erg aanwezig in de wedstrijd. Ook zo nu dan een beetje slordig. Minder aanwezig. Minder dominant dan uh, die in sommige wedstrijden kan zijn. Ik zie in ieder geval dat het bal bezit is bij Lens aan de linkerkant van het veld. Van Persie wil hem hebben, maar die staat in de dekking. Al wat breed naar de jong, de jong Strootman. Strootbal Martens Indy, die oogt wel weer redelijk fit. Van de bal terug naar Vlaar en helemaal naar de keeper. Maar loopt Marika door, Stekelenburg heeft dat gezien. Stekelenburg geeft de bal een poeje in de richting van Spits van Persie. Dan komt die bal die eens in de buurt trouwens. Die komt op de borst van Kirikes. Dat betekent dat de Roemenen via de linkerkant weg kunnen. Maar een heel zwakke bal Misverstand eigenlijk tussen de twee spelers levert dan weer bal bezit op voor Van Rijn. Van Rijn. Naar Narsing, Narsing onderdrukt. de bal weer terug naar Van Verheyen, dan weer terug naar de keeper. Lopen ze weer door de Roemeense aanvallers. Marika doet het een beetje, wijst nu ook waar Torje dan aan de andere kant moet lopen. Die doet het al gek genoeg weer niet, zodat Stekenburg in alle rust kan trappen. Dat probeert hij naar de rechterkant te doen, dan komt de bal voor de voeten van Narsing. Narsing met van de vaart, de bal gaat de lucht in, dan nou zijn die twee niet de beste koppers. Dan lucht hij voor de voeten van de Roemenen via Goyan. En uh, komt Goyan met een hoge trap naar voren, die dan door Heitig gaat, eigenlijk met een dezelfde hoge trap weer de andere kant op wordt getrapt. Dan doen de Roemenen dat ook maar. Dan komt die bal weer op het hoofd van Vlaar. Die komt hem dan ook weer blind naar voren. Dan trappen de Roemenen de bal op hun beurt weer flink naar voren. Dan gaat Martens Indi onder de bal door. Maar is hij aangeduwd door zijn tegenstander en komt er een vrij spot voor het Nederlands elftal. Dit fluitconcert vind ik veel zeggen. Want dit is een fluitconcert van een stadion. Dat denkt het zit allemaal niet mee. En dit is frustratie. Ja en wat we natuurlijk wel hebben zo langzamerhand met het Nederlands elftal. Door de geschiedenis, zeker ook weer van de laatste jaren. Uh, ...dat je in dit soort wedstrijden vaak ziet dat je een scheidsrechter in ieder geval niet tegen hebt... ...omdat men toch gaat voor de gerenommeerde ploeg. Nu krijgt uh, Nigel de Jong de vrije trap mee, uh, of tegen moet ik zeggen... ...en de Roemenen dus de hoogte van de middencirkel balbezit. Balbezit uh, via Bursiano. Bursiano uh, die uh, de bal geeft richting Madica. Madica Torje is uh, een beetje te, te, ja, onzorgvuldig, die bal. Dan is er een overtreding tegen van Persie, fluit de scheidsrechter niet voor... ...door de Roemenen proberen uit te verdedigen. Dat kost ontzettend veel moeite omdat Nederland wat aan voortchecking doet. Balbe zit dan nu voor Stanku. Stanku aan de linkerkant van het veld met Raad. Balbe zit nu de hoogte van de punt van de 16. Stanku gaat ongetwijfeld voor het schot en doet dat knalhard. Stekenburg bokst de bal weg. Stanku misschien in de rebound. Het meeverdedigen is er van Strootman en het wegwerken is van Martins Indi. En die doet dat maar zoals het moet. Namelijk gewoon roeien, ogen dicht en zo ver mogelijk weg. Die bal gaat dat er ook van de middenlijn over de zijlijn en levert een ingooi op voor de Roemenen. Maar zo bij in ieder geval uit de zorgen. Het was een uh, flinke knal van Stanko die dat wel kan. Speelt in de Turkse competitie bij uh, Ordu een relatief kleine club, hoewel ze nu tweede staan. En dus bezig zijn aan een goed seizoen. training wordt gemaakt door Strootman op het middenveld. En daarvoor is Strootman inderdaad door de scheidsrecht op geel getrakte. De eerste Nederlander die een uh, gele kaart krijgt bij de Romeinen. Al twee mensen in het boekje. Het slachtoffer loopt wel weer, dat leek mij Pintilli de vrije schop gaat komen van, uh, laten we zeggen, halfwege de Nederlandse helft. Daar staat Borciano bij uh, en die zal het dan wel gaan doen. Scheidsrechter heeft de administratie bijgewerkt en opgeborgen in het kontzakje en wat staat is de Roemeense vrije schop. Ja, er staan 1-2 uh, spelers bij, Torresje zal uiteindelijk die, uh, die vrije trap gaan nemen. Er staat de gebaren van dat er iemand er dichtbij staat. Terwijl de bal nu genomen gaat worden, gaat hij over iedereen en alles en langs iedereen en alles. En is het gewoon een doeltrap voor Stekenenburg. Geen enkel gevaar voor het Nederlands helftal dat gewoon weer weg kan van het eigen 16 meter gebied. De middellijn gaat opzoeken omdat men weet dat Stekenenburg die A eerste tijd ervoor neemt. En nu van de scheidsrechter die theatral laat zien dat hij daar tijd voor bij trekt. Zoiets krijgt van jij doet maar, maar ik tel het er echt bij. Stekenburg zal direct een, een harde trap aan de middellijn doen plaatsvinden. Het publiek uh, gaat de scheidsrechter uh, in ieder geval uh, het gevoel geven dat er uh, tijd wordt gerekt door en Die uh, gaat nu echt door het randje, die moet oppassen. Ja, Lens moet de lucht in, dat uh, doet hij eigenlijk maar half. Tamas kopt de bal weg en dan kunnen de Roemenen eruit komen via de rechterkant. Waar het niet aan Martens in die goed in de weg staat en Oranje de bal weer teruggeeft. Nu op het middenveld via De Jong, De Jong van de Vaart. In een pittig duel, de jong dat hij correct wint, en dan heeft Martens Indy geen controle over de bal. Hij heeft last over. hoor. Hij, hij, hij bijt, hij doet, hij hij, hij is. is Indi. Ja, hij is op dit moment uh, voelt hij zich niet optimaal. Maar ik denk dat hij zoiets heeft. Ja, ik, zal, ik ga er dus gewoon echt niet uit, tenzij dit, ik omval. Waar is 4 Loopt hij nog warm? Want die ziet ik zich niet meer. Nee, die is weer gaan zitten. Oké, okay, dus dan zal hij toch ergens hebben aangegeven dat het weer gaat. Ja. Maar je hebt gelijk, een oog dat wat, nee, wat loopachtig hij, hij loopt nog een beetje te pinken. Goed zo. De Romeinen hebben de bal en dat doen ze via Tamas aan de rechterkant van het veld. Hij overigens die speler, Tamas, die ooit met Mutu geschorst werd. Weet je nog, omdat ze een avond voor een weliswaar oefenwedstrijd tegen San Marino in de bar dachten we gaan gezellig drinken. Ja. En toen werden ze geschorst voor het leven. Maar drie wedstrijden later zei de Romeinse bond. Oh wacht, Mutu zat er ook bij. Laten we het allemaal niet doen. Ja, dan die foto gisteravond in die tent zien hangen. Hè? Begrijp ja, ik. <laughs> <laughs> <laughs> ze zaten de wereld. <laughs> Balbezit. Uh... Ze gingen wel wat in de nacht. Oppassen geblazen. De bal komt voor, maar die gaat voor iedereen en alles langs. Want die bal gaat helemaal aan de andere kant over de zijlijn te horen van de cornervlak. Ik kan in ieder geval niet zeggen dat Marika geen inzet toont, maar hij staat een beetje op een eiland. Hij krijgt weinig steun van de man die afgelopen vrijdag Roemenië deed de uitbarsten in grote vreugdige juich. Omdat hij de enige treffer scoorde in de blessuretijd van de eerste helft tegen Turkije. Waardoor dus Roemenië op dit moment de belangrijkste bedreiger is voor Nederland. Daar waar het gaat om rechtstreekskwalificatie hoort WK in Brazilië. Maar zoals gezegd, als Nederland hier vandaag wint met nog een thuiswedstrijd tegen de Roemenen voor de boeg, Ja, dan doe je geweldig goede zaken. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld bij Strootman. Strootman met Lens. Lens uh... Geeft die bal voor, is het buitenspel lijkt het van Van Persie. Die een tikje krijgt en dan uh, zegt van er is een overtreding. Maar hij stond ook nog buitenspel. De scheidsrechter gaat daar verder ook niet op in. Met een doeltrap uh, voor uh, Tataruzanu, de goalie van uh, de Roemenen. Het jager van Lens zorgt bijna voor balbezit. Het uitverdedigen weer Tamas uh, levert meestal niet iets uh, creatiefs op. Nu ook een balletje die eigenlijk tussen twee verdedigers inkomt. Maar Kirikes uh, heeft bal balbezit en uh, ja, kijkt. Hij gaat een beetje lopen met de bal. Er is weinig overleg op dit moment naar de Roemenen. Ja, stond uh, afgelopen zomer nog in de belangstelling van grote clubs. Fluisterde die Kirikes, Lyon en uh, Milan. Maar tot de transfer kwam het niet. Het speelt bij Stjawa Boekarest. Terwijl de bal nu via Van Rijn terug wordt gespeeld naar Maartenstedtelburg. Dan loopt er één door. Dan Stanko weer. En dan gaat de bal hoog in de richting van Narsing. Die kan er niet bij komen. Wordt weggekocht door Goyan. Maar over de zijlijn ingooit voor Neel zelf Wat heelt van de middenlijn van de Vaart. Gaat dat doen naar de rechterkant van het veld. Heel zelf al heeft de zaakjes in de eerste elf minuten van de tweede helft redelijk onder controle. Behalve dan dat schot van Stanko dat op de vuisten kwam van Stekelburg. Dat mag je eigenlijk geen kans noemen. Maar in ieder geval een doelpoging. Voor het over aan die kant niets opgeschreven. En de beste kans die we in de tweede helft gezien hebben, was eigenlijk voor Van Persie. Die kopbal uit die vrije schop van Van der Vaars. Als ik toch vind dat Nederland dat vandaag heeft laten zien dat het met hoekschoppen en vrije schoppen. ongelooflijk gevaarlijk is geweest, telkens. Lens geprobeerd om daar maar heen te gaan. Krijgt uiteindelijk de bal niet langs Pintili. Die leek ook wel met z'n tweeën. U kent het, de twee Pintili's. En dan het balbezit met de nummer vijf. Met Borciano. aan een bal bezit te hoogte van de middellijn. Dan, ja, dan is het oppassen geblazen. Van Rijn zit er goed bij, pakt de bal goed af. En via Nigel de Jong een goed hakballetje heeft van de vaart ruimte te hoogte van de middellijn aan de rechterkant van het veld. De Jong, een beetje opgejaagd opgejaagd door Groosaf, speelt de bal in de richting Van Persie. Van Persie, nog niet veel in de wedstrijd gezien, is nog weinig aangespeeld. Heeft misschien een aardige actie in huis. Maakt de dribbel, probeert langs zijn man te gaan. Dan krijgt hij een vrije trap mee, omdat hij met een goede kapbeweging. zijn tegenstander van zich af wil werken. Kirikes, het Nederlands zelf dan krijgt hij weer een vrije trap. Op een meter of 22 van het doel van. En het is een beetje, ja, wat zal het zijn, 10 meter van de, de middenas van het veld. Aan de rechterkant dus weer ideaal voor een linksboot. En laat hij nou uh, toevallig uh, Van der Vaart zijn die hem zou kunnen nemen. Maar Van de Vaart denkt, ik heb er alleen gescoord. Van Persie wil hem nemen, Van Persie mag hem nemen. Ja, Van de Vaart denkt ook, ik heb er ook al een genomen. Dat was niet zo goed. die ging in de muur in de eerste helft. Dus wat dat betreft uh, mag een andere dus proberen. De Jong staat er ook bij. En die gaat nu weer tegen de bal aanlopen. Dan moet Van Persie hem opnieuw klaarleggen. Blijkbaar toch Van Persie eerlijk gezegd. Ja, zeker. Een, uh, die bal uh, de, de, de muur staat zeg maar, op de rand van de stadsgebied. Dan komt de aanloop van Van Persie ook in de muur. Komt wel een herkansing. Want Van Persie krijgt de bal opnieuw voor zijn voeten. Paasstand dan naar Martins Indy. De bal wordt weggewerkt. Maar inderdaad staat Martins Indy spel. Zij zegt de uur nu voor naar het vlagsignaal van zijn assistent aan de overkant. En dat betekent een Roemeense vrij schop uurtje gespeeld. Nog altijd de stand op het bord 1-3. Dat is een geruststellende stand, zeker gezien het wedstrijdbeeld van de laatste 10 minuten. Lens, Martins, Indy. 0-1, 0-2 na een half uur. Dan Marika vlak voor rust 1-2. En in de extra tijd van de eerste helft een strafschop van de vaart 1-3. Kirikes aan de bal. Ter hoogte van de middellijn drijft met de bal, om, speelt de bal vrij hard. En krijgt hem dan ook weer terug, waardoor er nu wordt opgebouwd. Marika laat zich eigenlijk steeds verder terugzakken uit de spits. En... Vindt nu steeds ook vaker Vlaar aan zijn zijde. Dat, wat ik eerder zei, de, het koppel uh, tussen Vlaar en Marika lijkt me logischer dan uh, Heitinga Marika. Maar het, het is niet altijd gegeven, want Marika zwerft veel naar links en rechts. En Nederland uh, verdedigt in de zone. Dus je komt elkaar dan toch ongemerkt weer tegen. Balbezit nu in het hart van de verdediging van Roemenië met Goyan. Goyan en Kirikes. En uh, ja, daar is het uh, absoluut uh, zinloos uh, wat er gebeurt. Althans, voor Nederland geen enkel gevaar. Nu moet je oppassen omdat uh, een moment toch ervoor kan zorgen dat het dan opeens 2-3 uh, zou worden. Bijvoorbeeld nu met zo'n bal die diep wordt gespeeld op uh, Torje. Torje kan die bal voorgeven, maar uh, ja, die heeft inderdaad uh, een uh, geweldige naam klaarblijkelijk. En uh, een hoog verwachtingspatroon uh, gecreëerd. In datgene wat hij in de Roemenië in de competitie heeft gedaan. Maar voorlopig ziet het er dreigend uit, maar is het ongevaarlijk. Balbezit met uh, aan de rechterkant van de vaart en uh, van Rijn. Bal goed gespeeld door het middencirkel. Goede controle bij Strootman. Mm, ja, van de vaart kunnen overnemen. Probeert Lens te bereiken. Tamas wint het kopduel. Balbezit voor Martin Zindel. Die Torch heeft een beetje de pech. Dat geldt voor altijd voor jongens die uh, vroeg zeg maar, al de komen. Want hij debuteerde al toen hij 16 was. Terwijl nu Lensenbal inlevert bij de verdedigers van Roemenië. Toen hij 16 was, debuteerde hij. Dat is wel heel vroeg. Ja, hij krijgt geen haasje maar een brommen, hè? <laughs> ja. ja, maar dan is er zoveel verwachting van een land dat eigenlijk al jaren geen echte voetbalhelden meer heeft gehad. Dat ze zeggen, nou, dit is hem dan. En dan ben je 6 jaar verder en dan valt het misschien toch wat tegen, hoewel hij echt goed kan voetballen. Maar dan komt het er niet uit als 16-jarige jongen bij Soara dat toen werd getraind door, en dan heb je het over een grootheid, George Hadji de voormalige topspeler. Er uh, komt een wissel aan aan de kant van de Roemenen. En de man die erin gaat komen uh, Lazar. Costin uh, Lazar. Zo is dat. En de man die eruit gaat, stel ik dan ook maar als vraag, want ik heb het niet gezien. Bucian, de middenvelder die al geel op zak heeft, wordt vervangen door Lazar. De eerste wissel in deze wedstrijd. Wie zeg jij dat eruit gaat? Bucian. Oké, okay, Prima. Balbezit uh, voor de Roemenen. Met uh, Marika fel op de huid gezeten. Door uh, met name Vlaar en in mindere mate Strootman. Speelt de bal even terug. En dan uh, gaat uh, Roemenië nu op de helft van Nederland proberen wat druk te zetten. En uh, wat ruimte te creëren. Maar die uh, passing is onzorgvuldig. Uitverdediger van Nederland uh, is uh, onlangs een duwtje in de rug van Persie. Waarvoor hij uh, een vrije trap meekrijgt. Uh, goed zou ik willen zeggen. En uh, daardoor kan Nederland ook de hoogte van de middencirkel met uh, Nigel de Jong. En Kevin van Strootman het bal bezit krijgen. Voorin uh, is het uh, moeilijk om uh, Van Persie te bereiken tussen uh, die uh, vele verdedigers die daar gewoon maar als stokken blijven staan. Ook geen enkele manier een rugdekking geven. Aan de verdedigers die Narsing en Lens moeten afstoppen. Daar waar er een dubbel team in komt is het steeds de vleugelspits van de Roemenen. Stanku of Torje die helemaal mee terug moet komen. Dus daar zou toch nog misschien wat meer uit te halen moeten zijn dan die 3-1 voorsprong die er staat. Omdat dat nog steeds een voorsprong blijft. Die weliswaar met twee doelpuntenverschil verschil goed lijkt. Maar broos is op het moment dat er een tegen komt. Overtreding van Heitinga. Na een overtreding eigenlijk al eerder van Nigel de Jong. Die heel slim bleef staan. En zijn tegenstander eigenlijk onver stond. Als je dat zo mag zeggen. Vrij schot wordt genomen. Komt in de richting het schatselprobleem. Maar niet bij Marika. Wordt weggekomen door Heitinga. En de rest doet dan van Rijn. In dan zelfs al deze fase loopt wel weer wat veel daar achteren. Nu krijg je omdat je de bal zeg maar de helft van de tegenstander optrad, Waar eigenlijk niemand meer staat. Wel de mogelijkheid om weer wat voor te lopen. De laatste lijn staat nu halverwege de oranje helft. Als de Roemenen de bal hebben. Maar uh, middenvelders en verdedigers voorlopig de mensen zijn die de bal hebben na 62 minuten. 1-3, nog altijd de voorsprong dus voor het neel elftal in de Nationaal Arena in Boekarest. Als de bal aan de linkerkant terecht komt voor de voeten van Goyan. Door Raat in één keer wordt meegegeven aan Stanku. Bal door Heitinga onderschept. Oh, die raakt het eigenlijk niet goed. Die hij moet wegdraaien. Hij wacht, het is allemaal niet zeker. En dan geeft hij werkelijk volkomen onnodig een hoekschop weg. Dat is de eerste Romeinse hoekschop na rust. De vierde in totaal. De eerste drie waren... Dat doe ik even heel snel. Niet levensgevaarlijk. Nee. Maar de luchtmacht mag uh, aan de slag. Uh, Heitinga is, uh, is niet uh, in zijn grootste vorm. Uh, kijken of deze corner iets gaat opleveren voor de Roemenen laten we hopen van niet. De bal uh, draait in bij de eerste paal. Uh, wordt uh, weggekopt? Nee. Uiteindelijk ook niet doorgekopt. en gaat hij helemaal aan de andere kant over de achterlijn. Uh, zodat uh, niemand of niets hem blijkelijk geraakt heeft. En de scheidsrechter tegen Stekenburg zegt dat hij tempo moet maken. En Stekenburg dan profiteert van het feit dat er twee ballen in het veld zijn. en dan zegt ja, ik kan niet sneller, ik moet toch één bal kiezen. De scheidsrechter gaat op hem letten. Stekenburg moet daar geen geel voor pakken, is onzinnig. Je moet weten tot hoe ver je kan gaan. En op een gegeven moment is het leuk geweest. Met de bal die daar nu wordt getrapt. door dus Burg, komt op de helft van de Roemenen. Tussen twee mannen. Van de Vaart kan het duel niet winnen. Kan misschien in de tweede instantie daar toch nog iets uithalen. Meteen komt Nigel de Jong er ook bij. Wordt er wat druk gezet. Pinteli is het ook Strootman die het moeilijk maakt. Tamas die speelt de bal naar de voren. De Jong zat daar goed tussen. Maar de bal gaat dan toch over de zijlijn. En kan Roemenië halverwege de helft van Nederland aan de rechterkant van het veld ingooien. Snel gedaan. Torje, Torje en dan uh, Marika. Marika wordt goed van de bal afgezet door Nigel de Jong. Die dan uh, een duwtje in de rug krijgt. En ook nog uh, aan het lijf getrokken wordt door Marika. Het publiek is ontevreden. De, sche de scheidsrechter uh, reageert niet op de wegwerpgebaren van Marika. Maar Nederland, als het geconcentreerd blijft spelen... kan moeiteloos met de drie punten uit Boekarest wegkomen. Ja, want de Roemenen kunnen eigenlijk geen vuist maken. En hebben eerder gezegd. Verder dan een schot van Stankhoef vanaf een meter of twintig op de vuisten van Stekelenburg... is uh, de Roemeense ploeg niet gekomen in de tweede helft zit even te kijken naar warmlopers. Net op het moment dat ik zeg, die zijn er niet komt. Afgleide. de uit, uitgesneld. En begint hij aan de warming up. Dat gebeurt dus na ruim een uur. Douglas en Janmaat, die we dus in de rust hebben gezien uh, met de warming-up, die zijn weer gaan zitten. En hebben ook niet meer. Tenminste, ik heb ze niet meer naar buiten gezien. Ja, nee. Nee, nee, nee. En die zijn echt weer gaan zitten. Dat betekent dat Douglas vermoedelijk toch het debuut maar zal moeten uitstellen. Het Relzelde gaat een ingooi nemen via Martens India aan de linkerkant van het veld. Dat doet hij het voor van de middenlijn. Strootman beweegt, Lens beweegt. Die kruisen elkaar. Dan krijgt Strootman die nu aan de zijkant uitkomt. De bal. Die komt nu door. naar van persie. Verdediger van Roemenië struikelt terwijl hij de bal wegkopt. Kirikes maar het lukt. Dan is de onderschepping weer van Marts indi die goed voor zijn tegenstander kruipt. Torsje, maar de bal uiteindelijk toch twee centimeter later weer kwijt is. Dan gaat Torsje de diepte in. Marts indi moet mee maar de paas komt niet omdat de bal aan de voeten blijft kleven van Lazar de invallen. Ja en uh, Tamas krijgt de bal terug en die is daar nooit zo heel erg blij mee. Kijkt ook verwijtend naar Torsje die zich ontrok aan het spel. Waardoor Tamas in ieder geval een aanspeelmogelijkheid minder zag. Balbo zit nu uh, in het hart van de verdediging met Goyan. Uh, ter hoogte van de middenlijn inmiddels bezit Stanku, Stanku-Rat, dat is allemaal ongevaarlijk. Omdat de lange bal van de Roemenen weliswaar gevaarlijk oogt. Maar gaat het lichaam goed moet gebruiken en dat ook doet. Dan uh, het first sliding uh, zo'n beetje krijgt krijgt een duw in de rug. Dat zijn dan van die hele vervelende momenten. Je probeert de man achter je te houden. En uh, dan krijg je nog een duw ook. Dan maak je nog een klapper. In ieder geval uh, heeft Heitinga daar licht last van. En komt de bal nu te liggen op de rand van het doelgebied. krijgen we een tweede wissel bij de Roemenen. Uh, in het veld komt Adrian Poppa. En uh, eruit gaat uh, Torje. Ja, die is dus uh, veel geprezen, maar hij weinig laten zien. En uh, dat is eigenlijk een grote teleurstelling voor de Roemenen. Die hadden gehoopt dat hij juist de meerwaarde zou zijn in de wedstrijd. Dat zal niet meer lukken in het stand van de wedstrijd. We zitten op uh, 66 minuten in de confrontatie tussen Roemenië en Nederland. En Nederland blijft nog steeds comfortabel met 3-1. Ja, Udinese betaalde voor Torje toch uh, 7 miljoen drie jaar geleden. Dus die hebben er toch ook wel wat in gezien. Maar ook vanavond, je ziet wel dat hij wat kan, maar het is nog niet genoeg. En hij is dus naar de kant. Balbezit voor Nelselftal. Geen gevoel in de combinatie tussen de jongen van de vaart. Levert het balverlies op. Aan de linkerkant van het veld zijn de Roemenen nu weg. Via Stanku. Stanku met de nieuwe man Lazar. Die aanspeelbaar is en de voorzet zou moeten geven. Maar de bal, terwijl hij nu bij de korte uitkomt. Om zijn as draait. Hoopt via een van de Nederlanders over de achterlijn te trappen. En dat is niet het geval. Publiek boos omdat ook daar mensen die er dicht op zitten hebben gezien. Blijkbaar dat die bal via een van de... Nederlandse verdedigers over de achterlijn ging. Op de bank voor Roemenië is iedereen boos. Maar ja, de scheidsrechter is de baas en er komt een doeltrap van Maarten Stekenburg. En dat hij daar vrij rustig mee doet vanavond, dat wisten we eigenlijk al na nu 66 minuten. De bal die gespeeld wordt richting Lens. Die het hoofd tegenaan kan zetten, maar er weinig richting aan gegeven. Waardoor de bal halverwege de Roemeense helft aan de rechterkant van het veld over de zijlijn gaat. Is de Tamars in balbezit met een inworp. Zelfs daar heeft hij toch wel enige moeite mee. ...gooit die bal eigenlijk ook niet correct uit de, uit de rug... ...en uh, brengt zijn uh, medespeler dan ook in uh, verlegenheid... ...waardoor de bal uh, via een Romeinse been over de zijlijn gaat... ...en halverwege de Romeinse helft heeft Martens in die balbezit... ...terwijl uh, Van Persie misschien naar de bal toe kan komen... ...is uh, de inworp richting Lens, die gebruikt het lichaam goed... ...die is zo sterk geworden, alhoewel hij, als je dat zegt... ...natuurlijk onmiddellijk iets fout doet, de bal over de zijlijn speelt... En de, de Roemenen ingooien. Doen ze snel. Marika probeert door te koppen. Het herstel is van Martins Indy. Martins Indy langs één, twee man. Langs uh, nog een man. En dan uiteindelijk uh, is het uh, één station te ver. Roemenen verdedigen uit. Grappig wat je zegt over lunch. Sterk geworden is waar. Maar hij heeft nog nooit, zegt hij zelf, een halter aangeraakt. Hè. Hij zegt, het zit echt gewoon in mij. Ja. En ik, ik ben nog eenmaal zo. Dat nou, is mijn lichaam. Misschien ook gewoon mentaal sterker geworden. Evenwichtiger dat, geworden. Dat is, sowieso waar. dat is sowieso waar. Maar ook lichamelijk is hij sterk. En Dat is dus niet uit de sportschool, omdat dat nog eenmaal blijkbaar zijn bouw is. Wat het is een goede speler geworden. Dit doet hij ook goed. Een lastige bal vanaf, uh, die van achteruit zeg maar, bij de zijlijn komt waar hij eerst nog naartoe moet lopen. Kaatst hij in één keer door naar Strootman. Zo loopt de van Oranje verder nu via de rechterkant. Waar Narsing de bal terugkomt op Van der Vaart. Dat doet hij bijna vallend. Is net wel op tijd overend gekrabbeld om de bal die van Van der Vaart weer terug zijn richting op komt aan te nemen. Dan dribbelt hij even naar binnen. Van der Vaart. Het gebeurt op 25 meter van het doel. De Jong en dan gaat de kaats naar Van Rijn. Dat is de rechtsback, maar die staat nu ook 10 meter over de middellijn. Die leeft hem zomaar in, zeg. Bij uh, Goyan, dat is niet zo'n handige bal. Goyan, Kirikes en zo kunnen de Roemenen de bal weer overnemen. Even een uh, kleine kortsluiting in het hoofd van Van Rijn. Die blijkbaar iemand zag die we allemaal niet zagen. En de Roemenen gaan aanvallen. Boven wordt diep gespeeld. Geen enkel probleem voor Stekelenburg en dus voor Nederland. Ik zit even te kijken naar Van Persie. Ik zit überhaupt te kijken naar de rol die een spits bij het Nederlands zelf vervult. Hoe moeilijk dat is. Want er is nog geen één speler geweest die heeft geprobeerd een, een, een steekballetje te geven richting Van Persie. Waardoor hij een keer in de loop, in de diepte kan gaan. Het, het, het is heel moeilijk. Men zoekt de zijkanten. En, en die worden ook gretig gevonden. Zoals nu ook bij Narsing, dan wel bij Lens. Maar Van Persie heeft nog eigenlijk geen, geen moment van een, van een snijderballetje gehad. En wat Van de Vaart en Strootman ook zouden moeten kunnen. En wat Rooney dus inmiddels ook doet bij Manchester United. Nu maar eens kijken naar het spel met Lens aan de linkerkant. Terwijl aan de rechterkant. Een opening lag bij Van de Vaart. Dat zag Lens niet. Die keek naar het station van Persie, Maar het station was dicht. Het was een kopstation. Met het balbezit nu aan de rechterkant van het veld. Slordigheid bij uh, een van de invallers. Bij Poppa. En Nederland. Uh, dat uh, Terwijl ik nu toch heel duidelijk rook, uh, ruik. dat er iemand zit te roken. En ik wil weten wie dat is. Want het schijnt niet te mogen. Het balbezit uh, bij Heitinga. Ruik je het? Maar, uh, nee, ik ruik dat al anderhalf jaar niet meer. Het <laughs> <laughs> balbezit voor uh, de Romeinen. aan de overkant van het veld. en uh, Daar mag de ploeg via een raad. Uh, ...wijze raad een ingooi gaat nemen. En die bal komt dan uh, tussen twee Nederlandse aanvallers van de vaart van Geef Persie dat? door. Zeker. Uh, in de richting van Koyan. Er gaat er ook één zitten. Die gaat ook zijn veters strikken bij de Romeinen nu. De aanvaller door via Tamas. De vleugelverdediger aan de rechterkant. Die probeert nu Marika te bereiken. Maar die komt tussen twee drie tegenstanders uit. En is de bal onherroepelijk kwijt. Een beetje een raar bal nu die wordt gespeeld op Vlaar. Die moet meteen de oh. passen erin zetten. Maar die loopt er wel ineens drie voorbij. Nou eens. Die ook nog tegen elkaar aan botsen. En Vlaar geeft de bal daarmee. aan ja, Lens van Persie staat eigenlijk vrij voor het doel. Maar dan kan de bal net niet komen. Die wordt dan uitverdedigd door de Roemenen. Maar zo zet Vlaar bijna een aanval die doeltreffend zou uh, kunnen zijn. Maar dat was hij dus uiteindelijk niet op. En nu moet Vlaar zijn haas weer terug. Want de Roemenen hebben de bal. Stanko, de van de middenlijn, speelt de bal naar uh, Tamers. Die daar opeens terecht is gekomen. Tamers gaat schieten denk ik. Nee, geeft de bal naar de rechterkant van het veld naar Poppa. Poppa met een bal die uh, bij de 16 meter komt, bij de penalty stip. Dus is een bal die uh, totaal uh, verkeerd wordt ver verwerkt uh, door Grosaf. Zo ben je vrijdag de held, zo ben je de Lemiel. Zo snel kan het gaan en zeker uh, bij de Roemenen. Want ze beginnen nu echt wegwerpgebaren te maken. Krijgen we direct nog een derde wissel denk ik bij de Roemenen. Is uh, inmiddels Avelay bezig met de beroemde Australische kangaroesprong. En uh, krijgen we nu een blessurebehandeling bij de Roemenen. Want uh, één heeft last van uh, een uh, blessure aan de, de binnenkant van uh, het bovenbeen. En zo tikken de minuten weg. Is Nederland nog 20 minuten verwijderd van een uh, bevrijdende overwinning. En dat zou uh, een geweldige stap zijn uh, richting Brazilië. Nederland dat geconcentreerd speelt. Heus wel eens beter heeft gevoetbald. Maar een team heeft dat in opbouw. Is een team met nieuwe mensen erin. En je ziet dat er een lijn begint te komen. Waarin je als je ook nog weet... Dat je misschien Matthijsen, maar dat weet ik niet meer of hij echt terug gaat komen. Maar in ieder geval Sneijder en Robben nog achter de hand hebt. Er zit toch perspectief in deze formatie. Zeker. Uh, Krul, Ver, Willems, Pieters. zomaar wat namen die er allemaal vanwege blessures niet bij zijn. Maduro. Maduro, wie weet. En als Babel bij Ajax zo goed blijft spelen ja. als hij nu doet. Komt hij gegarandeerd en terecht ook weer in beeld. En zo is er eigenlijk wel wat... Uh... Uh, Klaasie die op de bank zit natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. De Vrij, laten we die vooral niet ja. vergeten. Dat is een uh, belangrijke pion in de plannen. Kortom, dat ziet er eigenlijk allemaal best heel aardig uit. Uh, Mutu heeft het shirt uitgedaan. Dat zal de derde en laatste wissel worden. Adrian Mutu, hij is 33 inmiddels, gaat zijn 75ste Interland spelen. Ja, Goyan gaat eruit. In zijn eerste 74 scoorde hij 34 keer. Speelde, ja, dat is een prachtig rijtje met Inter en Verona en Parma en Chelsea en Juventus en Fiorentina en, en Cesena. doping, een doping, doping, uh, doping. Cocaïne was het, doping, he, geloof doping, ik Ja, in de fase dat Chelsea 22 miljoen euro voor hem had betaald. En hij dacht, nou een snuifje kan eigenlijk best. Nadat hij eigenlijk best goed begonnen was met vier goals in zijn eerste drie wedstrijden. Uiteindelijk cocaïne gebruikt werd ontslagen. En nog steeds volgens mij tot op de dag van vandaag in allerlei ja, rechtszaken en beroepsprocedures zit. Of hij dat nou wel of niet moet gaan betalen. Sniffende tiers hè. <laughs> <Ja>. <laughs> maar er hangt hem dus een claim boven het hoofd van ik geloof 17 miljoen. Ja. En hij speelt tegenwoordig bij Ayasio. En dat is nou ja in het beste geval een middenmotor in Frankrijk. Maar laten we zeggen de nummer 14 geloof ik. Maar goed, dat is Mutu en die gaat zo komen en is hier wel een held. En dat ja, absoluut. En, over het is een hele goede voetballer. Zeker. Balbe zit aan de linkerkant van het veld bij Lens. Een meter of tien voor de middellijn aan de linkerkant van het veld. Martins Indy, die zich dus over zijn blessure heeft heen gespeeld. En de eindfase ook zal gaan meemaken. Lens, terwijl Avalang nog steeds bezig is met de warming-up. Wordt de bal naar voren getrapt en weggewerkt door de Roemenië. De mensen beginnen nu iets te roepen waar andere mensen voor beginnen te fluiten. Dus er zal ongetwijfeld... Uh, iets worden geroepen waar uh, de Roemeense spelers niet beter van afkomen. Gaan de eerste mensen met vlaggen ook al naar huis. Uh, met het balbezit van Van Rijn, de hoogte van de middellijn. En Nederland uh, tot nu toe uh, gewoon in een fortui naar uh, een uh, overwinning. Alhoewel dit soort ballen van, uh, van de vaart het balverlies uh, inleiden En misschien weer hoop geven aan de Roemenen. Poppa, invaller aan de rechterkant van het veld. En uh, wordt van de bal gezet door Martens nu dat hij veel te veel tijd nodig heeft om te bedenken wat hij eigenlijk met die bal wil. Wordt die bal opgepakt en dat is wel aardig door Lazar, ook een invaller. Aan de had meegeven aan Raad, maar die kan hem net niet meekrijgen. Geeft toch wel een voorzet en die bal die gaat maar net voor langs. Want uh, Stekenburg denkt, oh hij is achter geweest. Nou dat betekent dat het allemaal niet zo spannend was als dat ik dacht. Nou je doet het hè? Ja, want uh, het zag er dreigend uit. Bal, terwijl Stekenburg bij de eerste paal eigenlijk zeg maar, zijn hand op de lat legt en zegt, nou dit is wel klaar. Ik zit naar de raam te kijken, ik vraag me af of die bal achter geweest is, maar vooruit maar. Ga je gelijk halen, joh. Hij ploft daar overheen <laughs> en komt daar bij de tweede paal. Het is wel goed van de Roemenen dat daar niemand staat, want hij ziet die bal wel voorbij scheren en denkt, het zal allemaal wel. Goed, Moet toe komt. Ja, er en uh, Goyan blijft dus staan, is uh, in van toch weer hersteld. Uh, Groosaf uh, gaat eraf. Was eigenlijk de verwachting dat uh, Groosaf die uh, licht geblesseerd was geraakt en dat wedstrijd tegen Turkije ook niet in de basis zou kunnen starten. En dat dan uh, moet u meteen uh, in de basis aanwezig zo zijn. Nou, nu mag hij in ieder geval uh, de laatste 16, 17 minuten van deze wedstrijd spelen. Bij die stand van 3-1 in het voordeel van Nederland. Is dus het Van der Vaart die reclameert dat hij onderuit werd gehaald? Scheidscentrum zag dat niet. Gebeurt een beetje onder zijn, achter zijn rug. Is het uh, Vlaar die uh, prima verdedigt. Die uh, goed speelt. Die steeds rustiger begint te spelen ook in het Nederlands elftal. En een vaste waarde begint te worden. Je ziet dat Martins Indi in bal bezit is. Martins Indi tussen twee man door. Wil heel simpel de bal er langs spelen. Houdt er een inworp aan over. Halverwege de helft van de Roemenen aan de linkerkant van het veld. Martins Indi gebaard en zegt er moet iemand daar gaan staan. En wijst naar Lens. Alle rust, alle overtuiging, alle. De paniek die er in het begin was, is totaal uit, de, uit het team gespeeld. Dat heeft natuurlijk alles te maken ook met de stand. Maar het is wel leuk om te zien hoe dat allemaal functioneert. Ook met Martins Indie tussen twee man door. Ziet zit kort van Nigel de Jong richting Strootman. Die moet het ook niet gaan overdrijven. Dus moet Nijtel de Jong zelf doorjagen om de bal misschien weer te ontfutselen van Lazar. Moutou loopt de diepte in. Lazar heeft daar geen oog voor. Geeft de bal mee aan de Raad aan de linkerkant van het veld. En die speelt dan op zijn beurt de bal weer naar Pintoli terug. Dat is dus even het controlerende middenveld. Dus wat de Romeinen eigenlijk al de hele tijd doen is een soort 4-2-4 spelen. Waarbij de... Spits nu echt wel gezelschap heeft gekregen in het begin van Groza, Maar nu van Mutu dus van ook een echte spits. Maar ook Groza speelde eigenlijk al wat dieper. Zodat er wel wat druk op de keten komt als de Roemenen daar de bal krijgen. Maar voorlopig lukt dat eigenlijk niet zo goed. Nu Poppa aangespeeld aan de rechterkant, maar ook weer veel te hard. Er zit wat weinig overleg in. Het geloof lijkt er bij de Roemenen eigenlijk wel uit. En zo blijkt dan met nog een kwartiertje op de klok nog altijd de 1-3 voorsprong voor het Nederlands Elftal. ...blijft toch het uh, zinnetje uit de eerste helft wel hangen... ...waarin we dus eigenlijk al zeiden als Van der Vaart deze bal erin schiet... ...die strafschop in de slotseconde van de eerste helft... ...dan is de wedstrijd dood en dat is eigenlijk toch wel gebleken. Het deel zelf al gaat wisselen. Avalai komt erin, Van der Vaart gaat eruit. Uh, een wissel uh, die uh, te verwachten was. Van der Vaart heeft uh, met name de eerste helft prima gespeeld. Heeft zich uh, misschien ook wel helemaal leeg gespeeld. Het is alleen maar heel goed en als je dan ook nog Avalai achter de hand hebt... Kan je dit soort wissels doen plaatsvinden? Nederland speelt alleen in de laatste 20 minuten meer het voetbal van een 4-1-voorsprong dan een 3-1-voorsprong. Wat wil ik daarmee zeggen? Het is nog niet helemaal zeker. Je, je kan met een 4-1 ben je af, ben je klaar. Dan is er niks meer aan de hand. En met 3-1 kan het met een tegendoelpunt kantelen. Kunnen er gekke dingen gebeuren. En dat is het enige wat je op dit moment Nederland kan verwijten. Geef nog één keer een, zoals ze mooi zeggen, in wieletermen: een snok eraan. En, en, en maak het af. In ieder geval het balbezit nu met de Jong. Terwijl nu iedereen kijkt waarom ik dat zeg. Is het balbezit Moet toch voor... voorop. <laughs> ja. Heiting gaat naar Van Rijn, ter hoogte van de middellijn. En het balbezit nu voor Avelaai. Voor de eerste balcontact naar Narsing. Narsing, rechterkant van het veld. Terug naar Avelaai. Avelaai van Persie, dat zijn twee handen op één buik. Dat is genoegzaam bekend. Dat is in het veld... Ook af en toe goed te zien. Nu Lens aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Nu loopt strookman eigenlijk weg of maakt een beweging. Maar loopt dan weer niet echt waardoor Lens geen kant op kan. Dan moet de bal weer terug naar Affalay die dan nu meer mensen voor zich heeft dan achter zich. Speelt de bal terug naar Vlaar. Vlaar terug naar stekelenburg. Daar loopt Marika door. Mutu zorgt ervoor dat de bal niet breed kan naar Heiting gaat. Dus moet er een diepe trap volgen. Die komt er ook op het hoofd van Goyan. Goyan kopt de bal dan in de voeten op het middenveld van Pinteli. En zo hebben de Roemenen de bal weer terug via Tamas, die hem terug speelt onder druk van Lens hem eigenlijk ook niet goed raakt naar de keeper. Hij levert ook alweer een fluitconceptje op. De mensen geloven het allemaal wel. los van het feit dat er al hier en daar mensen naar huis gaan. 13 minuten voor tijd vind ik best vroeg. Maar uh, ze hebben er geen vertrouwen meer in. En dat begrijp ik dan ook wel weer. Ja, want uh, het is niet zo dat de Roemenen nu een soort uh, alles of niets offensief aan het ontwikkelen zijn. Daarvoor is de kwaliteit uh, te gering en uh, is in ieder geval uh, de mentaliteit te kwetsbaar. Gaat die bal ook nu weer met een hele verre bal vanaf de middellijn. Met een lange bal over de achterlijn. En Van Rijn die dan het balletje weer kan geven aan Stekelenburg. Zo tik de minuten weg in een wedstrijd die dus voor Nederland. Zoals het er nu uitziet een hele mooie balans oplevert na vier wedstrijden. Vier WK kwalificatiewedstrijden en dan vervolgens twaalf punten achter je naam hebben. Nederland is over überhaupt bezig. En een uitstekende uh, kwalificatiereeks. Sinds die opmerkelijke nederlaag tegen Ierland in 2001. Want sinds die tijd heeft het Nederlands zelf al nooit meer een WK-kwalificatiewedstrijd verloren. En dat is uh, een opmerkelijke reeks. Terwijl er nog allemaal gewonnen. Uh, ja, is dat zo? Ja. Oké. Okay. Balbe zit in ieder geval voor Lens. Terwijl er nu mensen voor mij gaan staan. En. Uh, zijn me moeilijker om te vertellen dat een in balbezit is. Uh, gaat de bal naar Martins Indy. Martins Indy naar de linkerkant van het veld uh, richting Lens. Lens terug naar Martins Indy. Halverwege de helft van de Roemenen. Kan die bal, moet die bal ook ter hoogte van de middencirkel naar gaan En vervolgens naar rechts. Ja, of? Wat ik zei klopt overigens niet. Het nee. is niet allemaal gewonnen. Maar goed. Uh, voor Zit De statistieken gaan we straks alles nog uitgebreid ja, op de Ze naar hebben wel de laatste, als ze deze winnen, de laatste 12 WK kwalificatiewedstrijden gewonnen. En dat is natuurlijk ook al een prestatie op zich. Uh, maar... Voor die anderen zaten er wel een paar gelijke spelletjes tussen. Uh, bal bezit op het middenveld voor Martins Indi. Martins Indi sterk, inderdaad, het lichaam gebruikt naar Afolai. Afolai, de bal speelt aan de rechterkant. Daar is Narsing aan de bal. Die komt nu op snelheid. Narsing wil langs raad. Van Persie niet aan speelbaar. Wat staat buiten spel? Komt toch de bal met een steekballetje. Daar zit het hoofd vrij makkelijk tussen van Goyan. Goyan die de bal inlevert bij een van zijn ploeggenoten in linie naar voren. En Dan staat er eigenlijk één spits. Maar ik had te wachten tot de aansluiting komt. En de Roemenen blijven allemaal kijken wat ze doen. Er loopt eigenlijk niemand. Er wordt een spits aangespeeld en die kijkt wie komt erbij. Sluit het niemand. Het blijft allemaal staan. Het geloof is weg bij de Roemenen. Komt ook omdat Nederland wel goed druk geeft hoor, op, de, op de bal en op de tegenstander. Strootman en de Jong doen heel veel goed werk zoals nu ook. Strootman maakt het Lazar de hoogte van de middencirkel al ontzettend moeilijk. Waardoor de opbouw verstoord is. Ook Van Persie stoort goed door op Goyan. Komt die bal uiteindelijk toch bij Marika maar die komt niet voorbij Vlaar. En die wordt geholpen uiteindelijk door de Jong. Met het balbezit voor Strootman aan de linkerkant van het veld bij Lens. Nederland heeft natuurlijk mensen die een bal goed kunnen rondspelen. Er zit veel kwaliteit in het elftal. Daar waar het gaat om balbehandeling. Er is genoeg techniek. Terwijl Tamars nu Lens onregelmatig tegenhoudt. Maar de dus scheidsrechter denkt, ja, ik ga niet weer fluiten. Dan krijg ik weer een fluitconcert. Ik vind het wel mooi zo. Kijkt ook op het scorebord net als wij. Die hele grote bak die er bovenin hangt als zijnde. Een scorebord in een Amerikaanse basketbalhal. In ieder geval daar lezen we op dat er uh, inmiddels 80 minuten gespeeld zijn in die wedstrijd tussen Nederland en Roemenië. Dat Nederland leidt met 3 tegen 1. En dat uh, als ik weer naar beneden kijk op het veld. De Roemenen geen enkele aanstal te maken om nog iets te gaan doen aan die achterstand. Paul zitten voor de verdedigers achterin. Kirikes en uh, Goyan zijn dat. Goyan die de bal er maar meegeeft aan Lazar. Die uh, dribbelt een beetje. Dan komt de bal voor de voeten van Marika. Die laat zich weer zakken. Die denkt dat ik in de eerste helft kom wil ik nog wel een keer. Namelijk een dribbeltje en dan schieten. Nu gaat de bal naar de buitenkant. Naar Poppa. Die moet een voorzet geven. Of moet hij Martins Indië eerst voorbij? Dat laatste. Martins Indië zet het lichaam ertussen. Poppa naar de grond. En. Achterbal geeft. Achterbal. Hij Geen strafschop. Ik denk even, hij wijst naar de stip. Maar dat doet hij niet. Voor de scheidsrechter. Na dat duel tussen Poppa en Martins Indië. Nou zal iedereen in het stadion zeggen ja. Maar in de eerste helft hebben we het duel gezien met Narsing en Tamas. gebeurde daar nou zoveel meer. De herhaling. Laat zien dat ze elkaar, nou ja, zoals je zeg maar in de kleuterschool twee aan twee liep, elkaar in de arm haken en elkaar naar de rond duwen. Maar bij de eerste penalty voor Nederland, Marsting, kan je hem geven. Je kan hem nu ook geven, je hoeft hem niet te geven. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het publiek uh, uh, fluit en, uh, ja, klopt, ja. en, en boos is. Maar het heeft, het heeft alles te maken met uh, toch de, de grotere ploeg die dan het voordeel van de twijfel heeft. Moeten we ook eerlijk zijn, uh, dat hebben we ook wel meegemaakt in de Nederlandse competitie. En Ajax, ps PSV, de grotere ploegen hebben dat vaak het voordeel. Je ziet het in Europees, op Europees niveau met Real Madrid of Chelsea of Barcelona. Het wordt nu al aardiger. Maar het is het voordeel van de grote ploeg. En uh, de scheidsrechter geeft nu nog een gele kaart eroverheen. Eén ding kunnen we in ieder geval niet achter de naam zetten. Het is geen home refereeing. <lacht> Raad met de gele kaart ook. Ja, omdat hij de grensrechter belaagt. Omdat uh, nou ja, na dat moment van de strafschop aan de andere kant van het veld de bal over de zijlijn gaat. Waarbij de Roemenen ook weer vinden dat ze iets horen te krijgen wat ze niet krijgen omdat Afelaar die bal het laatst zou hebben geraakt. Ik denk dat dat ook zo is trouwens. Maar de bal uh, gewoon voor een inch, voor oranje klaar gelegd. Komt nog, kom nog een rode kaart hoor direct. Moet je helemaal niet uitsluiten. Nee nee nee. Nog gaan. de Romeinen zijn boos, chagrijnig, gefrusteerd. Het publiek fluit. Hier komt hij al. Lens komt hij al. Daar nou, is toch. Tamas krijgt zijn tweede gele kaart. Nee, Lens krijgt geel vanwege een sprake. Oké, nou ja. loopt dan weg. Die is al weggelopen. Ja. Die is al weggelopen. Damas denkt, ik krijg mijn tweede geel tot ziens. En die loopt nu vanuit bijna de catacombe weer terug het veld in. Omdat hij mag blijven staan. En Lens krijgt geel. Die zegt nu ook tegen de vierde Vissel: kijk nou! Ik, je ziet toch dat het stuk is. Hoe kan je hem nou geel geven? Ik word gewoon geraakt. De scheidsrechter uh, doet hier wat hij niet moet doen, namelijk marsalderen, een beetje wisselgeld teruggeven. En denken: oh, misschien heb ik het net niet goed gedaan, dan geef ik nu. Even de andere kant, de gele kaart. Maar het Lens mooie is was, moest. die Tamas, die stond al, die was al weggelopen. was al van het veld afgelopen. Nou ja. Belachelijk. Belachelijk. En los daarvan, de scheidsrechter doet het in alles niet goed. Overigens zie ik in de herhaling dat er eigenlijk inderdaad niet veel gebeurt. Dus ben ik het, met terugwege de terugwegende kracht, de kracht de de eens met de scheidsrechter. ook, ook nog geel. Oh. Vanwege mekkeren. Dus uh, nu moeten we oppassen dat we niet alsnog uh, een idiote eindfase krijgen. En die dan uh, geïnitieerd wordt door uh, zaken uh, die... Uh, te maken hebben met arbitrale ja, beslissingen. Of niet juist, geen beslissingen. Nu het balbezit uh, voor de Roemenen. Nu krijg je toch nog een gekke eindfase. Met nog 7 minuten op de klok. En die 3-1 voorsprong uh, voor uh, Nederland. Moet Nederland toch een beetje oppassen. Dat het niet opeens van 1-3-2-3 wordt. Want uh, ik zei het al, dan krijg je nog een buitengewoon idiote eindfase. Raad in balbezit uh, drijft de Nederlandse helft op. Uh, de tempo gaat omhoog. tempo gaat omhoog bij de Roemenen. Mutu, rand 16 meter, geeft de bal naar de rechterkant. Poppa kan hem niet goed aannemen. Spelt de bal er even uit de 16. Tamas met de beweging. Hijst de bal richting de penalty stip. Bal nog niet weg. Bal nog steeds niet weg. Komt hij de goal? Nee! Bal wordt gekraakt. Het schot van Marika wordt gekraakt door Vlaar. Bal uh, over uh, de achterlijn. Corner voor de Roemenen. Het wordt echt nog bibberen. Ja, dat wordt het. Poppa gaat een hoekschop nemen vanaf de rechterkant. En uh, die gaat hij indraaiend of uitdraaiend nemen. De er van de Roemenen nu. Nou ja, bijna alle veldspelers schuiven oprichten in het strafhofgebied. Dat lijkt me niet zo raar. Bal wordt doorgekomen. De eerste paal blijft hangen met de pen op de stip, Gaat hij omhoog. Dan moet hij worden weggewerkt door Lens. Die doet dat keurig. Want dan is er al gefloten. omdat er een duwtje is uitgebeeld. Ik denk door Marika aan de Jong. De scheidsrechter krijgt het weer over zich heen. Die heeft zijn handen er meer dan vol aan. Maar dat was u wel duidelijk geworden, denk ik, de laatste minuten. Een blik op de klok leert een verstellend getal. Namelijk 84 26. Dat betekent dat we er bijna zijn. Stegenburg gaat weer wat. Uh, Seconde smokkelen omdat er weer twee ballen in het veld liggen. Omdat er wat overijverige jongens, aan het werk zijn. Om te zorgen dat het spel zo snel mogelijk weer doorgaat. Maar tegendeel bereiken. Zevenburg vraagt nog de vrije schop hier. Ja hoor, de vrije schop hier. En dan heeft het Nederlands elftal de bal weer op de helft van de tegenstander. Ja, veel met de bal naar Lens spelen bij Tamas. Want die, uh, die had al uh, op rood gerekend. En uh, die, uh, die denkt, nou ja, dan kan het misschien alsnog een keer gebeuren. Lens probeert al langs twee man te komen. Tamas kan het uiteindelijk uitverdedigen. Het uitverdedigen verder van de Roemenen. Het kost moeite omdat Nederland door blijft storen. De Lange bal is onzorgvuldig. Vlaak kan de bal en moet de bal terugspelen naar Stekenenburg. Doet dat ook. Stekenenburg kan de bal aan de rechterkant meegeven naar Ricardo van Rijn. Die heeft alle ruimte, maar die bal heeft een stuiter. Die moet je, moet je proberen binnen te houden. Dat lukt goed. Affelui komt er dan bij. Narsing. Geen buitenspel. Naar nou, mijn idee wel. Grensrechter geeft het niet. En dan Van Persie met de 4 1 Yes! Het is afgelopen. Nederland scoort een prima goal. En de Roemenen gaan er gewoon af. Het publiek reageert buitengewoon vervelend. Dat kan niet anders zeggen. Na deze goal. Het is uh, mensen die wegrennen, wegwerpgebaren maken. En hoe harder wij schreeuwen bij een doelpunt, des te kwader ze ook naar ons kijken. En ik wijs constant naar, uh, naar Bas. <laughs> ik zit onder een deskie. <laughs> ja. Van Versi. Lies Dat was ook link. Nee. Oh, oh, oh, oh. 4-1 voor Nederland. Prima goal. Ik dacht overigens dat het buitenspel was bij Narsing. Nou, nou ja, prima. Uh, 4-1. Goeie goal hoor, want Narsing doet het wel knap. En één keer de bal. In de loop meegeven aan Van Persie. De verdediging van de Roemenen is dan veel te laat. Daar is de organisatie wel zoek. Nou ja, dat mag in zo'n slotfase. Of ja, dat mag niet natuurlijk, maar het gebeurt. Dat is wel eenmaal zo. En dan is het wel klaar. Nou ja, het is wel knap dat je nou straks op de klok kijkt. Als, je, als het afgelopen is of op de kalender en zegt uh, Hongarije uit 1-4, Roemenië uit 1-4. Dat zijn toch uh, cijfers die er wel toe doen. Zeker. Dan win je met uh, 2-0 van Turkije. Dan win je met 3-0. Dat was nog gek genoeg eigenlijk nog de minste van Andorra En dan sta je er gewoon ongelooflijk goed voor. Met een doelsaldo van plus 11, als ik snel reken. En 12 punten na 4 wedstrijden. Het uh, is nog een kwestie van de minuten uitspelen. De Roemenen krijgen nog een hoekschop via Poppa. Die bal komt bij de tweede paal. Dan wil er eentje nog een hakballetje doen. Dat leek me moe toe. Maar die gaat er eigenlijk een beetje onderdoor. Wordt de bal door Raad opnieuw ingebracht. Via uh, Stanko zou dat ook kunnen. Stanko legt de bal voor het doel. Wil er iemand schieten? Nee. Nou, dan trappen wij de bal lekker weg via Heitinga. Ja, terwijl uh, nu uh, volgens mij uitverkoop begonnen is beneden. Want iedereen uh, rent naar uh, allerlei uitgangen. Misschien hebben ze nu inmiddels hier ook de iPhone ontdekt. Is uh, de bal uh, van, uh, de linker, of van de rechter naar de linkerkant gegaan. En is het balbezit nog voor de Roemenen die het, voor het proberen. Via Stanko. en Mutu uh, glijdt een beetje weg. Het uh, staat dan uh, te kijken hoe de bal van de linkerkant nog een keer ingebracht wordt. Komt die bal bij de penalty stip. Madica wordt weggeduwd. Heitinga werkt de bal weg. En via een tussenstation uh, via Strootman komt de bal net niet bij Narsing. Nu is er ruimte aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van Nederland. Tamas. Tamas uh, naar de rand van het 16 meter gebied. Tussen iedereen en alles door. En ook uh, daar uh, wordt weer gemist door zowel Mutu als uh, Madica. En tikken de laatste minuten weg. En is het een fantastisch resultaat uh, voor Nederland. Nederlands elftal Met deze 4-1 overwinning. Want er zal niet veel meer bijkomen. Er zal ook niks meer afgaan. Nederlands elftal doet fantastisch goede zaken. En hoe anders had het kunnen aflopen na die vrije trap. Na vier minuten van Torje Als hij erin gaat, weet je maar nooit. Maar op een of andere manier klopt het allemaal. set is er ook. Zoals Vons Groenendijk in de rust zei. Je hebt ook Marcel. Maar Marcel kan je afdwingen. Terwijl nu een wissel komt bij het Nederlands Zelftal. Elia komt binnen de lijnen. Lens gaat eruit. En zo is hij ook weer terug bij het Nederlands Elftal na een vreemde uitstap richting Juventus waar hij niet succesvol was. Nu bij de Bremen weer terugkomend in een normale vorm en nu weer in het Nederlands Elftal binnen de Nij. Ja en een van de veertien Nederlanders die in 2010 de WK finale speelden, Want dat vergeten veel mensen ja. maar hij heeft ook nog een stukje meegedaan. behoorlijk stukje trouwens dat hij kwam voor het kuit in het veld toen na een minuut of zeventig. Mag dus nu ook nog even meedoen met Interland nummer 27. Zijn eerste was in 2009 dat is eigenlijk al best wel lang geleden die... In Japan tegen Japan in Enschede. Balbezit voor Stekelenburg, Martens Indi aan gespeeld aan de linkerkant van het veld. Dat gebeurt in de 89e minuut. Martins Indi met een rare bal. Dan moet Vlaar helpen om te voorkomen dat Roemenen balbezit krijgen. Dat doet Vlaar overigens prima. En dan komt de bal voor de voeten van Elia. Elia, mannetje voorbij. Ja, Als hij in vorm is, is hij in vorm. Maar wat heeft hij gedaan? De bal met de hand. Nee, op snelheid dan de tweede man voorbij. Elia, het strafselgebied. En die gaat scoren. Hij legt hem klaar voor Van Persie. Maar er zit net nog een beetje van de Romein tussen. Van Persie legt hem dan op zijn punt klaar voor Affelaai. Die moet iemand uitkappen. Wil schieten. Dan gaat de bal weer terug dan van Persie. Dan zou hij ook weer terug kunnen naar Elia. Maar dan is onder zijn boven geschopt. En komt er een vrije schop. Affelaai heeft pijn. Die heeft serieus pijn. En uh, rolt daar twee meter buiten het strafschopgebied. Met een van pijn getrokken, vertrokken gezicht na een flinke sliding ook van Lazar. Ja, die schropt hem echt de, de voeten onder zijn lijf vandaan. Even een opmerking nog. Daar waar het gaat natuurlijk om de invalbeurt van Elia. En dat het hartstikke leuk is en dat Lens er dus uitgaat. Misschien ook om zich tegen zichzelf te beschermen. Gele kaart en Tamas die een beetje wild is tegen hem. Het betekent overigens wel, omdat we tegen Andorra nog de invalbeurt zagen... aan de linkerkant van het veld van uh, Dirk Kuit. Dat, uh, dat die toch steeds verder wegzakt in, uh, in ja, op het lijstje van... Uh, van, van Gaal, die ziet hem in ieder geval niet meer als uh, remplaçant voor een linkerspits. Nee, dat is waar. En uh, langzaam maar zeker lijkt uh, de rol van Kuyt wel goed deels uitgespeeld. Ja. Want hij mag geen reserve aanvoerder zijn. Maar als je in de punt van de aanval, en dus ook aan de zijkanten blijkbaar, straks daar in best in het beste geval derde keuze bent, dan kun je... Hij stond natuurlijk aanvankelijk ook al niet op de voorlopige lijst. Hè? Nee. En uh, toen er allemaal mensen gebaseerd waren, is hij daar weer opgekomen. Maar dat die lijkt die er wel een heel die klein die beetje... Hoe is het met Afalai intussen? Die is weer gaan staan. Is dat genoeg? Nou ja, daar lijkt het wel op. Daar uh, staan mensen bij. Er staan ook nu, ja, dat is het probleem met dat stadion dat leegloopt. Er staan ook nu mensen die wel weglopen en dan op het laatste moment toch maar tegen een hek gaan staan om nog wat te kijken. Waardoor wij eigenlijk de helft van het veld niet meer zien. En ja, als je nee, het... ik zeg tegen die meneer, ik wil wel die 5-1 even zien. Dat ja. vond hij niet zo'n leuke opmerking. Meer. Nee, precies. Wegwerpgebaartje. Want uh, wij hebben het allemaal gedaan, dat begrijp ik. Ik zie nu dat Aflaai niet meer in het veld. maar die strompelt langs de zijlijn weg. Wat blijft staan? Nou ja, is dus de 5-1 die er dan nu aankomt. En Jack mag gaan vertellen wie hem gaat maken. Nou ja, er staat de Jong staat erbij. Strootman staat erbij. Maar ook Vlaar. En Vlaar kan in ieder geval uh, nog zorgen dat er iemand bijna knock-out gaat. Want die afstand uh, tot het doel is uiteraard uh, een meter of 18. En uh, het is uiteindelijk... Uh, bouw! Mooie bal van Van Percy zegt hij. Uh, die hijst die bal terwijl hij stiekem inkomt uh, in de bovenhoek. En dan is het uh, keeper, Tato Brissano, die, uh, die inderdaad de 5-1 uh, voorkomt. Jij doet echt een beetje extra enthousiast om de mensen om je heen te irriteren, hè, volgens mij nu. Nou, ik moet zo ontzettend plassen dat ik het laatste uit mezelf aan het persen ben werkelijk. Om dat, aan, daar niet aan te denken. Balbezit in ieder geval. Aan de rechterkant van het veld is het lekker. Om twee van die hele grote bekers water op, uh, op te drinken. Maar op een gegeven moment kom je er toch een beetje... Ik blij dat er een stoeltje tussen zit. Ja, helemaal goed. Komt de corner. Goed zo. Komt in de handen van de keeper. Normaal gesproken die uh, laat hem los. En is dan besprongen door Heitinga in zijn doelgebied. En dan volgens de een onherroepelijke vrij schot. Was ik toch even te kijken of aflaaien. Want nogmaals, we moeten echt... Om 40 mensen heen kijken om te kijken wie er is. Volgens mij is Aflaai ook niet meer teruggekomen. Nee, Hij is wel? niet meer teruggekomen. Nee. 2, 3, 4, 5, 6, ja, die is wel teruggekomen. staat weer gewoon in het Oh, veld. Hij staat daar nu, bij de, de, de, de binnenstip. Ja. Valt dus wel mee. Uh, Aflaai daarvan is het natuurlijk wel vaker gezegd, heeft een wat lage pijngrens. In ieder geval heb je elke keer als hij geblesseerd raakt het gevoel dat het einde van zijn carrière nabij is. Dat valt bijna altijd wel mee gelukkig. Maar dit keer kreeg hij de schop die hij kreeg, was wel echt uh, eentje die bestraft had moeten worden met een kaart hoor. Want die Lazar schopt echt letterlijk de voeten onder zijn lijf vandaan. En hij trekken benen nog wat, maar staat dus in het veld. De extra tijd loopt. Drie minuten extra komt erbij. Daarvan is eigenlijk al het uh, grootste deel verstreken. Als Stekelenburg nog een bal krijgt teruggespeeld van gaat. Stekelenburg naar de linkerkant van het veld. En Martins Indy. Martins Indi wordt nog een beetje opgejaagd. Speelt de bal goed richting uh, Strootman. Goede opbouw van Martins Indi ook. Geen onnodig balverlies leidt in deze wedstrijd. En uh, hetzelfde geldt uh, voor Vlaar. Hij heeft zich in de tweede helft goed hersteld. Ricardo van Rijn was enigszins onzichtbaar. Maar heeft het verdedigend goed gedaan. Middenveld stond goed. De vleugelspitsers zijn gevaarlijk. En Van Persie is uh, in een bepaald geval... Uh, gewoon heel gevaarlijk geweest terwijl er nu weer iemand. Het uh, voelt zich te af of je, hoe het met Plassen was, of je ja, het nog lukte. Hij zei dat hij 2 voor 12 heeft gewonnen, maar hij weet nog steeds niet hoe. In ieder geval de bal balbezit uh, aan de linkerkant van het veld. Uh, Martins Inri raakt de bal kwijt. Balbezit dan uh, voor de Roemenen en dan fluit de scheidsrechter eraf. Nederland doet perfecte zaken. Wint eenvoudig uiteindelijk in ieder geval op het scorebord met 4-1 van Roemenië. En er is weer een kandidaat, lijkt het afgevallen in de race naar Brazilië. En dan moet ik naar beneden tussen al die mensen door om interviews te gaan doen. en ik heb achterop gezien. jouw rug Nederland getekend inmiddels. <laughs> En graag voor in de eerste reactie hier, Bas. Ja, dat lukt wel. Ik, beneden kom ik wel te helpen met een handje, maar de overiging nooit Goed, vrolijkheid troef na die uh, ruime overwinning van, uh, van Oranje. Uh, van Groenendijk hier in de studio natuurlijk nog steeds. Laten we even naar de tweede helft kijken. Uh, Eén situatie was er gelijk na rust. Dat was dat natrappen richting Martens Indi. Wij ja. hebben het heel snel, ik kan me voorstellen dat je dat uh, in het stadion niet hebt meegekregen. Wij zagen het uh, heel snel in een herhaling. Ja, dat, uh, dat, dat was natuurlijk een moment van frustratie. En uh, daar kwamen er steeds meer van bij de Roemenen. Maar de tweede helft was het begonnen. Ja, dat klopt. Maar ja, je staat wel 1-3 achter. En ze hadden er zoveel van verwacht. En 50.000 mensen in dat stadion. Ja, dan uh, 1-3 achter en toch redelijk kansloos. Hè? Want ook na de rust is er weinig... Gebeurt voor de goal van Stekelenburg. En, ja, we hadden de tweede helft vond ik wel de controle over de wedstrijd en het wachten was op de 1-4. Ja. Um, maar Oranje heeft eigenlijk... Heb jij, het moment, heb jij een moment gehad in de tweede helft dat je dacht van Oranje heeft het niet meer in de hand? Nee, dat heb ik zeker niet gehad. En uh, dat is ook wel, denk ik, de grote winst van vanavond. Dat dit elftal moet natuurlijk duidelijk uh, nog groeien. Hè? Dat moet volwassen worden. Uh, dat is ook logisch. Het is een, een, een vrij nieuwe ploeg ook die er staat. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Spanje, Duitsland... ja, dan liggen we daar nog wel op achter. Omdat dat natuurlijk hele ingespeelde ploegen zijn. Nou, dat is Nederland nog niet. Maar je zag nu bij fases, zag je toch wel dat Nederland de wedstrijd volledig controleerde... en ook niks meer weggaf. Mm -hmm. ja, en wel zelf nog zijn momenten kreeg om, om die score dan nog uit te bouwen. Nou, dat is uiteindelijk ook gebeurd met een, een prima voorzet van, van Narsing. En het werd door Van Persie goed afgerond 1-4... Ja, en het had ook nog wel 1-5, 1-6 kunnen worden. Maar dat was misschien een beetje geflatteerd geweest. Maar het is ja. wel dik en dik verdiend natuurlijk. Ja. Een paar momenten waarop het toch nog anders had kunnen lopen. Die penalty voor papa, maar dus Indy was erbij betrokken. Ja, nou dat is dan een beetje het verhaal van, uh, van de wedstrijd. En, en de fase waarin we zitten met de Nederlandse elftal, zeker vanavond. Ja, die arbitrage had je niet tegen. Hè, en, uh, er was nog een moment later met Lens... Uh, dat Tamas misschien rood had moeten krijgen. Maar ja, dan denk ik niet dat we moeten ageren tegen de scheids. Want die hebben we zeker niet tegen gehad. Maar ook zonder die hulp uh, was Nederland uh, toch uh, een maatje te groot hoor, voor dit Roemenië. Ja, als Van Persie die 1-4 niet had gemaakt... had je dan misschien anders over hem geoordeeld dan je nu wellicht gaat doen? Nee hoor, nee. Want uh, Van Persie, als je echt, echt naar hem kijkt... dan zie je dat de vorm er wel is... Um, je ziet aan zijn aannames, die zijn goed. Hij werd wel, eh, werd door, door, door, door twee man werd hij bewaakt. Dus het was niet makkelijk. En hij mist, eh, dat zei Jack al in zijn uitzending... wel eh, een keer dat steekballetje van natuurlijk Snyder. Eh, want dat zijn wel de momenten waarop hij zich kan laten zien. Mm -hmm. Nou, Dit elftal is niet sprankelend. Het is wel degelijk. En, en de overwinning, daar is helemaal niets op af te dingen. Maar ik blijf zeggen, die extra klasse, eh, Snyder. Robben, om ze maar te noemen. Ja, dat zijn toch wel jongens die, die, die nog echt iets extra's aan dit elftal toevoegen. Ja, moeten we. Dus langzamerhand niet gewoon richting een denkpatroon met betrekking tot uh, van persie, dat we zeggen ja. We moeten niet zoveel van hem verwachten. Het feit dat hij daar staat en twee man om zich heen heeft... geeft ruimte aan anderen. Ja, tuurlijk. Maar je ziet ook wel aan een hakkie af en toe... een tikkie en een, een takkie. Ja, het, is, het ziet er allemaal heel makkelijk uit bij hem. De vorm is er echt wel. En ik vond hem zeker ook vanavond gewoon goed spelen. En Dat zie je ook aan de manier waarop hij die goal afmaakt. Er was geen enkele twijfel. Die vrije trap. Hij heeft plezier in dat veld. Uh, ondanks dat hij ook wel weet... Hè, dat dit niet uh, misschien het allerbeste oranje is... waar hij ingespeeld heeft. Eh, maar dit is een ploeg in opbouw. Eh, dus we moeten inderdaad zeggen van joh, misschien zijn we nog niet toe aan dat hele sprankelende, maar dit is wel gewoon een prima prestatie. En, en als je 1-4 wint in Roemenië, ja, wat moet je meer vragen op dit moment van dit team? Ja, en het is duidelijk dat uh, Van Gaal per wedstrijd bekijkt wie die in de spits zet. Uh, die conclusie kunnen we nu al trekken, afhankelijk ja. van de wedstrijd, uh, of Huntelaar, of Van Persie. Ja. Uh, heb jij het idee dat die twee zich daarmee verzoend hebben met die situatie? Ja, nou goed, dat, uh, dat is wel heel duidelijk. Uh, zij... Uh, zij, zij accepteren dat. Uh, want dat is ook wel ze iets... moet ook wel eigenlijk. Ja, maar Van Gaal is ook wel de strijd aangegaan met de gevestigde orde. En misschien is dat ook wel de reden... dat hij die gevestigde orde ook niet de band geeft. Maar een jonge speler als Strootman De aanvoerdersband, ja. De aanvoerdersband, Dat is ook wel heel uh, opvallend. Want het is, het is echt zo dat de gevestigde orde... moet echt uh, ook de strijd aan. En uh, ja, wat mij betreft hadden ze tegen Andorra wel beide kunnen spelen. hoor. Uh, Van Persie uh, misschien onder uh, Huntelaar... Dat dat makkelijk gekund en van de vaart dan als linker middenvelder, maar goed, uh, hij kiest je uh, voor en tot nu toe met uh, geweldig goed resultaat. Ja. Goed, we, we gaan daar uh, straks nog wel even over doorpraten. Kort voor tien uur wil ik ook even naar het uh, matchcenter naar uh, Ronald van der Geer, want zoals al eerder gememoreerd er wordt uh, Heel veel gespeeld, heel veel WK-duels zijn er, kwalificatieduels zijn er vanavond. De opmerkelijkste, Ronald? Ja, we halen even een paar uit. In Pool A, België-Schotland. Een, een België om je vingers werkelijk bij af te likken. Al de wereld, Vertongen, Vermalen, Compagnie, Dembele, Mertens, Chatley. Heel aanvallend spelen, maar tegen Schotland op 0-0 blijven steken. Schotland soms gevaarlijk in de counter, maar de Belgen hebben veel druk naar voren. Maar helaas dus voor de Belgen nog niet gescoord. Italië-Denemarken is 2-1. Daar is Italië zojuist net na rust met 10 komen te staan. Quist maakte nadat Italië op 2-0 kwam de aansluiting. Kort voor rust. Dus daar kan nog wel wat gebeuren. Uh, verder een, een voetbalshow. Werkelijk van Duitsland tegen Zweden. Het is uh, nu net na rust. Maar het is 3-0. Twee keer Kloesen. één keer Mertensakker. En Janko heeft voor Oostenrijk gescoord. Tegen Kazachstan. Oostenrijk stond bij rust met, uh, met 1-0 voor. Dat was opvallend. In de pool van Nederland heeft Estland van Andorra gewonnen. Door die goal van Oper. En nu schiet mijn schermpje even weg. En kan ik niet zo heel veel meer vertellen, omdat dat schermpje weg is. Oh. Dus dat maakt het lastig. Heb je wel uh, nou gezien wat... wie hem heeft meegenomen? Of, wat uh, zeg jij? Heb je wel gezien wie hem heeft meegenomen? Nee, nou. <laughs> ik kan me wel vertellen dat er een grote consternatie is bij Engeland-Polen. Uh, dat is een wedstrijd die in Warschau gespeeld wordt, Polen-Engeland. Uh, die wedstrijd had al lang en breed uh, begonnen moeten zijn. Uh, enorme hoogstbui daar in, uh, in Warschau, nota bene een stadion met een dak... Uh, ja. Maar goed, die hoogstbui is blijkbaar niet opgerekend. En uh, ja, dat veld is om kwart voor tien herkeurd. Ik weet nu op dit moment even niet of die wedstrijd inmiddels uh, begonnen is of niet. Maar uh, dat zijn even de... de ja, en uh, Spanje, dat is nog wel aan uh, uh, uh, Spanje-Frankrijk. 1-0 voor, uh, voor Spanje. Uh, dat doelpunt is gemaakt door Sergio Ramos. Fabregas heeft voor Spanje een, uh, een penalty gemist. En er is een doelpunt van Menyes afgekeurd uh, van Frankrijk. En dat was onterecht vanwege buitenspel. Dat zijn even de highlights van nu. Ja, ik heb even snel gekeken, ook via Twitter. En Polen-Engeland is vooralsnog niet begonnen. Je dus, nou ja, het goed. Het is namelijk weer terug. Ja. Het scherm is weer terug. Het is, ja. Dus hij heeft hem teruggebracht. Dat <laughs> toch dan het toch. Is, uh, haalt er niks aan. Maar er, er is uh, nog nee, niet begonnen. Dus dat is op zich wel opvallend. Stadion met een dak, maar ja, moet je moet het wel dicht doen. Ja, niet te geloven. Je ziet hem buiten wel aankomen. Ja, <laughs> ja dat, ja. Ja, dat ja. hebben we al vaker gezien hoor. In Polen, dat soort... Uh... Dat soort vallen. vallen Dat soort dingen komen. Nou, Op Twitter wordt er nu gesuggereerd: ...Polen mist, wel spelers hebben expres het dak niet dicht gedaan. Uh, ja, nou goed, dat zou allemaal kunnen, maar het is nou, wel... Eens, was, het was ook zo dat de spelers... Ook, uh, maar, wacht ik, even. Wacht, ik geef jou al even het woord. Ja. Ja. Nou, de spelers hadden inmiddels ook al aangegeven... ...dat heb ik net ook wel gelezen op Twitter... ...zowel die van Engeland als Polen, naar nou, die van Polen dan... ...ook al omdat ze veel spelers missen... ...maar de Engelsen hadden er ook geen zin meer in. Maar je kunt je zo voorstellen dat de FIFA daar nadrukkelijk heeft verzocht... ...om toch maar die wedstrijd te beginnen. Dus er wordt... Een die kijkt in de loop van een, van een pistool. En die zal toch dadelijk moeten besluiten om aan die wedstrijd te beginnen, denk ik. Ben ja. ik bang voor. Goed, nou, uh, zodra er meer nieuws over is, dan horen we dat graag van je. Roland van der Geer was zat op de redactie bij al die andere WK-kwalificatieduels. Alvast Groene ik blijf je nog even zitten. Want zometeen gaan we napraten over die mooie overwinning van Oranje op Roemenië. Tot zo. Natine.